Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar Mensis, zonder levensstijl. Het is de eerste zorgverzekeraar die een spaarsysteem gebruikt om klanten op een positieve manier te stimuleren om bijvoorbeeld te gaan sporten of te stoppen met roken. In de afgelopen eerste week hebben zich 12.000 mensen aangemeld voor het spaarsysteem. Deelnemers kunnen in drie jaar tijd maximaal 5.000 punten sparen. Dat staat gelijk aan 250 euro aan kortingen op bijvoorbeeld het eigen risico, dieetadvies of sportkleding. De brancheorganisatie van zorgverzekeraars noemt het spaarsysteem uniek. Er zijn verzekeraars die kortingen geven op bijvoorbeeld sportabonnementen. of die een speciale polis voor niet-rokers hebben. maar dit is een bijzondere manier om preventief te werk te gaan. al dus Zorgverzekeraars Nederland. In Afghanistan zijn opnieuw moslims de straat op gegaan. om te protesteren tegen de omstreden Amerikaanse anti-islamfilm. Zo'n duizend betogers hebben zich verzameld bij een Amerikaanse militaire basis in een buitenwijk van Kabul. De demonstranten steken auto's in brand en gooien met stenen. Er worden leuzen geroepen als dood aan Amerika en dood aan de mensen die de profeet beledigen. Het is de tweede week van protesten tegen de anti islamfilm Innocence of Muslims. De verwachting is dat nog meer protesten zullen volgen na een oproep daartoe van Hezbollah-leider Nasrallah. Hij houdt de VS verantwoordelijk voor verspreiding van de film. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Lakin, zegt dat Nederland nooit zal ophouden met vuilsmijten en de pogingen om Suriname zwart te maken. En zegt dat naar aanleiding van nieuwe berichten dat de Nederlandse recherche aanwijzingen heeft dat president Boutersen nog steeds actief is in de drugshandel. De naam van Boutersen kwam naar voren tijdens een groot onderzoek dat de recherche de afgelopen jaren heeft gedaan in samenwerking met de Surinaamse politie. De NOS heeft de tekst van een proces verbaal in handen waaruit dat blijkt. Het weer van tijd tot tijd regen, alleen in het zuidoosten van het land blijft het grotendeels droog en is er ruimte voor de zon. Op de wadden wordt het 18 graden, in het zuidoosten maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeer.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 Van de Limit en C.J. Yeah, hebben we het over memories. Nou, dat hebben we zeker uit uh, de jaren 80. Dus vandaar dat we met alle plezier voor je gedraaid hebben. De eerste plaats na het nieuws en weer van 4 uur. de Limit, dus en C.J. C.F.N. Yeah. Zalvoort en de regio. En wat gaan we in de derde uur en laatste uur van dit programma allemaal doen, Albert Jan? Nou uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week en die zijn helaas geprolongeerd dat betekent dat ze nog in het, momenteel in het dierentehuis Kennemerland verblijven lief klein konijntje. En dan hebben we het over drie hele kleine lieve baby konijntjes en het zijn nog broertjes ook. Oké. Okay. Dus het wordt hoog tijd dat deze broertjes een thuis gaan vinden ja en liefhebbers voor het gedicht van de week kwart voor vijf een heel mooi gedicht en Luistert naar de naam vader. Nou, ik ik, ik, ik hou het nou al niet meer droog, hoor. Het wordt echt heel gevoelig. Uiteraard gaan we nog even stilstaan, want dit is het laatste weekend dat u een ondernemer van het jaar 2012 kan nomineren. Oh, daarover later meer. Dus, en natuurlijk nog veel muziek uit uh, vervlogen tijden en hedendaagse tijden. En dit is vervlogen tijden. Ja, zeker. <middels> Bij deze plaat moeten we zelf gaan zingen. Zullen we, zullen we, zullen we dat maar niet gedoe? Deze gaat beter? Deze gaat beter. Hier hoor je wel klept erin. Dat is de bedoeling in ieder geval. Okay. Hier is Chase the World. ...uit de politiek die denken dat ze dat kunnen. Hè? Change the world. Dat hebben we van de week wel gemerkt. Keep dreaming. Jongen jongen, gelukkig zijn we er weer vanaf. Blijf dromen. You're Eric Clapton and change the world. Ja, en uh, dit is het laatste weekend dat u uh, als uh, inwoner van Zandvoort de, uw uh, wens kan kenbaar maken wie de ondernemer van het jaar 2012 moet worden. Want de gemeente Zandvoort gaat in samenwerking met de Zandvoortse krant weer de verkiezing ondernemer van het jaar organiseren. Op 15 november zal tijdens de jaarlijkse ondernemersavond bekend worden gemaakt wie de komende jaar deze titel mag gaan voeren. Dit jaar is gekozen voor het thema LEF. Dat staat op de vijf doelstellingen die tijdens de vorige ondernemersavond zijn benoemd voor de Zandvoortse middenstand. Gastvrij, samenleving. Samen, ondernemen, bruisend en lef. Het is de vierde keer dat een ondernemer van dit jaar gekozen zal worden. De allereerste was makelaar Dij Greven. Die werd opgevolgd door de Kaashoek en vorig jaar niemand minder dan Rob Brouwer van Lauwer en Hardy. Voor dit jaar wordt dus gezocht naar de Zandvoortse ondernemer die lef heeft en tevens uithoudingsvermogen toont. De Zandvoortse krant heeft een speciaal e-mailadres aangemaakt waar u uw nominatie kwijt kunt. OVHJ, apenstaatje Zandvoortse OVHJ Apenstaatje, Zandvoortse Doet u dan, dan wel met de voor u doorslaggevende motivering. Een vakkundige jury zal op een later tijdstip ook een oordeel geven. U kunt dus nomineren wie u wilt, maar wel gemotiveerd. En maximaal tot aanstaande maandag 17 september. Op 15 november vindt de jaarlijks ondernemersavond plaats in Strandpaviljoen de Haven in Zandvoort. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de geanimeerde invulling van de avond. Voorafgaande aan het programma biedt de Haven van Zandvoort de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief een netwerkdiner te reserveren. Observeren. Meer informatie over deze avond zal de komende weken bekend worden gemaakt. Dus als u nog iemand wil nomineren, ga dan naar de website ovhjzandvoortse courant.nl want dat kan maximaal tot maandag 17 september. En meld jouw ondernemer van het jaar aan bij de Zandvoortse Courant. now. Daar krijgen we het dorst van, zeker wel.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 En, uh, wat zullen we drinken? Zeven dagen lang. Uh, Dat is een moeilijke. Dat is een moeilijke. <laughs> ja, heel moeilijk. <laughs> Uh, we hebben weer een kort berichtje ja, twee zelfs twee. Uh, allereerst een hele leuke voor de jeugd want lessen zwemmend redden starten op 22 september op donderdagavond 22 september starten de lessen zwemmend redden van de Zandvoortse reddingsbrigade weer de jeugdleden leren gedurende het winterseizoen op een leuke manier de beginselen van het zwemmend redden hoe red ik mezelf en hoe help ik iemand anders voor meer info informatie aanvangstijden en waar u voor zich kan inschrijven daar verwijzen wij u voor naar de website www.zrb.info www.zrb.info Info. Lessen zwemmend redden starten op 22 september. En dan nog voor de 50-50 plussers en overige geïnteresseerden. Op dinsdag 2 oktober kunnen Zandvoortse 55-plussers en andere geïnteresseerden gratis deelnemen aan de gezellige en sportieve strandwandeling. Sportservice Heemstede Zandvoort organiseert dan in samenwerking met de gemeente Zandvoort in het kader van Zandvoort actief de 10.000 stappen van Zandvoort. De start van de wandeltocht over het strand is bij het clubgebouw van de watersportvereniging Zandvoort. Om 1 uur worden de deelnemers hier welkom geheten met een kopje koffie of niet veel later wordt gestart met de wandeling die ongeveer drie kwartier in beslag gaat nemen. Het Juttersmuseum is het eindpunt van de wandeling, al waar een van de vrijwilligers al daar wat gaat vertellen over het Zandvoortse strand. Dus 2 oktober strandwandeling voor 55-plussers plus geïnteresseerden de 10.000 stappen van Zandvoort. En het begint allemaal om 1 uur bij de Waardersportvereniging sportvereniging Zandvoort.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 Now you Dat zou zo op de zaterdagmiddag. Oh, oh. oh, een heerlijk half uurtje hoor. Ja, dat dacht ik ook. Ja, want die platen die eventjes. <laughs> maar dan heb je wel wat. Je hoorde uh, de Beatles als laatste met Hey Jules. Inmiddels half vijf geweest. Zullen Ze gaan doen. Ja, we doen ze? De lieve kleine konijntjes ja. hier van de week. Echt luisteraars, en het gaat me echt aan het hart hoor. Want uh, de momenteel in het dierenthuis Kenmerland. Drie broertjes. Ze kunnen ergens zijn, ze zijn zelfstandig. Maar ze, ze willen zoeken natuurlijk wel naar een mooi huis. En dan heb ik het over drie kleine konijntjes. En dat zijn broertjes van elkaar. Want Konijn Scali heeft enige tijd geleden het dierenthuis Kenmerland verrast met vijf kleine konijntjes. Vijf schattige zwarte pluizenbolletjes. Mama Skali heeft er goed voor haar kinderen. Gezorgd en ze heeft zelfs inmiddels een fijn thuis gevonden. Ook haar twee dochtertjes hebben inmiddels een eigen huis waar ze fijn samen mogen opgroeien. Nu alleen de drie broertjes nog. Deze lieve broertjes zoeken nog een goed thuis en huis. Een huis met een grote tuin waar ze lekker kunnen rennen en spelen. Een zwembad is niet uh, vereist maar is ook wel leuk. Of een jacuzzi als dat zou kunnen. Maar in ieder geval een grote tuin en een mooi groot hok. Want dan kunnen ze fijn buiten rennen. En vooral natuurlijk een huis waar ze veel aandacht krijgen. Good. Eén van hen, of liefst al deze drie broertjes in één keer een mooi leven geven, kom dan snel langs om kennis met ze te maken. En ze verblijven momenteel in het dierentuin Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. 571-3888, 571-388, of kijk op de website www.dierenthuiskermeland.nl En het dierentuin is geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag. Geef deze drie broertjes een, eindelijk een thuis. En die lieve kleine konijntjes, die verdienen een mooie plaats. Hier is Bright Eyes. Antwoord voor ook op internet, internet. internet. ww.ziefm Zantwoord.nl Is een kwestie van Gedanke. Als iedereen ze denken ik heb dat gezicht, dan loop ik over en meer nog dan ik Stol in hoi in Rotterdam. En ja, dit blijft een van de toppers, Albert Jan, die ze dan uh, daar spelen. Maar als je dat dan uh, als je dus in die zaal zit, gaat die hele zaal natuurlijk helemaal gek die worden. Die hele zaal gaat helemaal los, om het zo maar even te zeggen. Jonge, roe en het is een kwestie van geduld. En daarmee werd het kwart voor vijf. De vaste luisteraars weten het. En alles weet je het nu. Tijd voor het gedicht van de week. En deze week heet het gedicht Vader. nog zo goed die keer dat ik zo viel. Mijn knieën zaten vol met grind en bloed. Je tilde me op en je droeg me terug naar huis. En je hield me vast totdat ik rustig was. En als ik soms weer om die bange dromen had en heel hard schreeuwde in de nacht, dan kwam jij bij me. En dan zat je naast mijn bed en streelde mijn haar heel zacht. Maar toen kwam die tijd dat het niet meer ging... want jij was ouderwets en wat je zei vond ik geklets. Ik vertelde niet meer wat ik deed of wat ik dacht... en nu begrijp ik pas hoe vreselijk dat voor jou was. Nu ik zo graag nog één keer met je praten kan... ook al is het maar voor deze enkele keer... nu wil ik zeggen, pa, ik hou van jou. Nu is het nog niet te laat... Want jij bent er gelukkig nog. De liefde tussen hem en mij leek over. Het was voor beiden beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even om halverwege het station. Ik zag mijn zoontje. Hij vloog achter me aan. Het brak mijn hart dat ik moest vertellen... dat zijn papi rende naar de laatste trein. Maar hij kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan... Een eindje verder rende hij weer achter mij. Hij snikte. Toen ik mijn kleine zoontje hoorde snikken, nam ik hem op mijn arm en ging naar huis terug. Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind. Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug, hoe hij snikte. Loop wat zachter toe, want ik ben al zo moe. Papi, loop toch niet zo snel. Dat was weer het gedicht van de week bij CfM. Elke week zo rond kwart voor vijf hoor je hem op de Zandvoorts Radio bij Sanford op zaterdag. Heb je nou ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar ons. Dat kan via redactie.cfmsandvoort.nl Redactie.cfmsandvoort.nl En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. En uh, hoor je hem bij Sanford op zaterdag. me wat liefde is, jouw idealen zijn mijn waarde in het leven, vader, ik moet nu verder zonder jou, maar je leeft voort in mijn hart en mijn gebeden, in elke Soms vergeten gedaan, ben vaak tegen je opgestaan. Dat weet je. Waarde, dan weet je nog dat moeten zijn. Leer hem je idealen en dat weet je. In elke zon. beetje voor, Overt-Jan Ja, Dat ja, nee. ja, ja, ja. was heel mooi Ja, maar dat ik hem niet helemaal kan draaien, maar dat doen we nog wel een keertje You're the other work and friends And that's what friends are for Geweldig eind van uh, deze aflevering Van Zandvoort op zaterdag En, van de, gaat... en van de kunstmarkt Of van de, de, de jazeker, jazeker. zit Jazeker op... Iedereen, tot ziens En bedankt voor het komen naar Zandvoort Tot de volgende keer Namens Roy van Buringen Organisatie On Air Events Oké, okay, die was er ook bij. Ja, klopt. En uh, wij zijn de volgende week weer. Wij zijn de volgende week weer. Ook dan weer tussen 2 en 5 op de zaterdagmiddag. Hele fijne zaterdagavond Echt graag tot volgende week weer zeggen. Dag. Dag. When you're chewing